Van minister Dijsselbloem, ontkent met kracht dat een akkoord met Griekenland in het verschiet ligt. De Griekse minister van Financiën, Varoufakis zei vanochtend dat er nieuwe voorstellen zijn gedaan en dat, ongeacht de uitslag van het referendum, een deal zo goed als rond is. De uitspraken van Varoufakis zijn volgens Dijsselbloem van het begin tot het eind uit zijn duim gezogen. In een nieuwe peiling van persbureau Bloomberg gaan het Griekse nee-kamp en ja-kamp praktisch gelijk op. 42,5 van de ondervraagden zegt zondag voor een akkoord met de schuldeisers te stemmen. 43 zegt tegen te zullen stemmen. Tarek Z is veroordeeld tot 2,5 jaar cel... waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank acht hem me onder meer schuldig aan gijzeling. De student viel op 29 januari het NOS-gebouw binnen... met een gasalarmpistool en gijzelde een beveiliger. Hij eiste zendtijd in het journaal van 8 uur. Na korte tijd werd hij overmeesterd door agenten. Tegen de 20-jarige Z was 4 jaar cel geëist... waarvan een jaar voorwaardelijk. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij geen stoornis heeft... en dat psychische behandeling dus niet nodig is. In het Verenigd Koninkrijk is op verschillende plekken een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in de Tunesische badplaats Soes. Bij de aanslag op het toeristenstrand kwamen 38 mensen om het leven, onder wie 30 Britten. Tijdens de herdenking hingen bij Buckingham Palace de vlaggen half stok. Koningin Elisabeth was op dat moment niet in Londen, zij herdachten slachtoffers ten een bezoek aan Schotland. Duitsland gaat afgewezen asielzoekers strenger aanpakken. De Bondsdag heeft een opstreden hervorming van de asielwet aangenomen, waardoor het onder meer makkelijker wordt om asielzoekers vast te zetten. Als er redenen zijn om aan te nemen dat asielzoekers zich aan hun uitzetting willen onttrekken, kunnen ze voor maximaal vier dagen worden opgesloten. Ook wordt het eenvoudiger om asielzoekers die bijvoorbeeld liegen over hun identiteit of aantoonbaar geld aan mensensmokkelaars hebben betaald, tot aan hun uitzetting vast te zetten. Het weer, veel zon, in het binnenland wordt het 29 tot 32 graden. Morgen wordt het ook erg warm, 29 tot 36 graden. Dit was het RMS journaal Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Laren en Neembrugge 4 kilometer file uh, richting Amsterdam. Tussen Naarden en Meiden-Oost 5 kilometer file. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en hardingsveld giesendam 8 kilometer. 7 uh, kilometer file op de A15 richting Europoort tussen Rotterdam, sjaloos en Spijkenissen. De weg is weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum heeft 3 kilometer bij Lexmond. 16 uh, kilometer file op de A27 Utrecht richting Breda tussen Knopend-Everdingen en Werkendam. A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 ...de eerste uithoeken van ons continent. Teruggebracht tot begrijpelijke proporties... ...betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermedecht De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen... ...die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Goed, wij gaan beginnen met Teenslipper FM. Uh, <laughs> ja, we staan allebei heerlijk hier in de studio op Teenslippers. Lekker met het raampje open, de airco uit. Want uh, ik vind wel dat je gewoon moet genieten van de temperaturen die er zijn. Zo vaak hebben we dat hier niet, dat die temperatuur gewoon uh, lekker goed is. Dus waarvoor dan een airco aan? Dat is zonde. Kun je niet zo goed de rest van het jaar ook buiten gaan staan? Dan heb je toch ook gewoon airco? Ja,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 Rrrr. Ah. Nummer 1. Nou, je hoort het al, hè? het was hetzelfde top 3 als uh, drie weken geleden ondertussen. Op drie was uh, Riva Restart the Game. Twee handen van Lars Manny Lewis met beeld. En nummer 1 vorige week, Madcon, Don't Worry. Deze week beginnen we dus met de snelste daler van deze week, staat op uh, nummer 40, Avicii is dat. De Euro Breakdown op vrijdag. niet betrouwbaar, maar wel origineel. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals came out to play.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 Ja, dat weet jij wel wat dat is. Aan de corona-tje. Nou, niet alleen aan de corona wel Lekkere ijsbukken met uh, corona's voor je neus, maar uh, meer aan dit. Rokjes, dat is ah, zo fijn. Ik vind het zo fijn altijd in die zomer. Meisjes gelach dichtbij. Het is altijd een mooie uitzichten. De vrouwen Worden wordt altijd uh, mooier uh, met uh, dit soort dagen.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 Ik moet eigenlijk zeggen 30 plus, maar ja, dan... ...betrap ik mezelf. Maar, eh... Uh, <laughs> nee, het is ook zo'n uh, Disney uh, figuurtje, zo'n Disney heldin. Want ze was uh, te zien in tv-series uh, Barney and Friends... ...in uh, Wizard of Waverly Places. En ze begint haar uh, eigen band op een gegeven moment... Selena Gomez in The Scene. En uh, daarmee brengt ze drie albums uit. Nou, sinds 2012 brengt ze dan ook uh, solo hits uit... Uh,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 That to tight so good, so good, make you never wanna leave. So don't. so don't, so don't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Do my hair, blow real nice, and sink up, paint my skin to your heart. From the floor, still look like great for you, good for you mm -hmm. I'm in my marquee dance, I'm a marquee dummy Could even make that Tiffany yeah Kijken van deze Lina Gomez, good for you. Zitten wij te luisteren naar haar uh, inzending van uh, de Your Breakdown van deze week? Ja, inzending, inzending. Nieuw binnenkomen, dus Lina Gomez op 39. Good for you. En ze ziet er goed uit hoor in de videoclip, toch, Sander? Dat nou, zeker. Jij krijgt helemaal rode oortjes, jongen, hoe kan dat? Ja...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 Nou, in 2015 dus jongsleden werkt White samen met Robin Thicke mee aan I Don't Like It, I Love It van Flo Rider. En die is nieuw binnengekomen dus op 37 deze week in de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort met het zometje Buiten. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh oh, oh So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. uh oh, -oh. When I can't find the words, I just go. I don't like you, no, I love you. I don't like you, no, I love you. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet you. Turn up.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 dance with me, turn down, for who, girl, another round to help us step the moves up, yeah, but that round need a measurement, ruler. celebrate life, and I'll pay for it, take a body nice mix to my tumble, yeah, party all right, let's all aboard, let's all aboard, all aboard, all aboard, all aboard. I don't like it, I love it, and the mother girls, they can't touch it, competition, that's a whole nother subject, I wanna walk it out in public, you a star, baby, just know, let's go to the mansion on the condo, that's cool, perfect time, gotta let it flow, you know, I'm watching them,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 Onder staat deze platen, als je kijkt naar de Nederlandse trofeerder er al een tijdje er weer in. Maar ook in de rest van Europa is de zomer nu echt doorgebroken. Dus uh, je zal steeds meer zomerse platen tegengekomen de komende periode. In de Europe Breakdown hier op ZFM Zandvoort.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 It's gonna hurt It's gonna hurt I see her dancing in the street Sipping champagne on the beach It's always that sad she eats Cause she's so fancy Cause she's so fancy met dit uh, mooie weer. What the Moon is dit op uh, 34. Shut up and then. Blijf maar uh, inregelen, En de volgende hoorde je de nieuwe binnenkomen. Maroon 5, this summer gonna hurt like a motherfucker. En als je nou denkt van dit is prachtig weer, hè. Ik ga lekker liggen in het zonnetje. Ik zeg vooral doen. Maar vergeet je dan niet in te smeren.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 This is my time for party Five more hours, we're just getting started This right here is my time for party Five more hours, we're just getting started Five more hours, we're just getting started Tijd voor feestjes, feest is het overal wel, want het is tijd van de festivals op het moment. Overal in het land uh, zijn mensen naar festivals of gaan naar festivals of zijn geweest, want ik zie dat niks anders voorbij komt als uh, festivalfotos op de social media. Het ziet er wel allemaal gezellig uit hoor, niks mis mee. Waar uh, ook niks mis mee is, is, hé, uh... hey, wat, wat hoor ik nou? Oh, wacht even, het is tijd voor een kleine race mee. Ja, we zijn alweer bij 30 aangekomen. Ik denk, wat hoor ik nou opeens? En je start hem zelf weer, hè? de handje. Ja, ik wou je eigenlijk overslaan vandaag, maar dat gaat helaas niet. op. Uh, kleine race mee dus uh, van de zonder. Van 40 tot en met 30 voor jou. Op nummer 40 hebben we AFITIE met de Night. En op nummer 39, nieuw binnengekomen deze week, is Lena Gomez Featuring. ASAP met Rocky. ASAP Rocky. ASAP Rocky met Good For You. En al 8 weken in de lijst op nummer 38, Clean Bandit met de kwanger.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 I believe it's unconditional I can fly high I can go low You the world.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 is a ghost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 Waarop het setje elkaar omhelsde. Ik, ja, je weet het. Oh, het hele shift. Hé, hey, uh, Megan Trainer dan. Megan Trainer kennen we natuurlijk allemaal van dat prachtige nummer: About The Beast. En nog uh, veel andere. Maar uh, Trainer moet nou uh, rustig aandoen uh, met haar stem. Ze heeft een bloeding op haar stembanden gehad. De zangeres deelde het nieuws uh, via haar eigen social media.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 Hey, het volgende uur uh, natuurlijk de Nederlandse top uh, 40. We gaan kijken welke uh, de top 3 is uh, van deze week in de Euro Breakdown. Maar eerst gaan we it's luisteren naar Sander Kebab 24. Heden James.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 on true Heden James, something about you. Terwijl wij uh, straks even een uh, literje water uh, gaan drinken, kunnen jullie naar het uh, nieuws gaan en luisteren van 4 uh, uur weer. Na het nieuws van 4 uur uh, zullen wij uh, onder andere Omi gaan draaien, David Quetta, uh, Robin Schultz. En natuurlijk uh, de top 3 van deze week. Ik zou zeggen, blijf lekker bij je radio zitten en uh, tot straks.